Van Nou ook past dat wel in 15 seconden, Info en hipstaat oh yeah, fun wow. Funk night Funk. is my FM -nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radio Nieuws. De brand die afgelopen nacht woedde in een gebouw van de stichting Islamplanning in het Brabantse Veldhoven... is bijna zeker aangestoken volgens de politie en de brandweer. Het gebouw was wel al ingericht om binnenkort te worden gebruikt en heeft flinke schade opgelopen. De politie is op zoek naar de daders en eist camerabeelden op bij de omwonenden. Islamplanning is een omstreden organisatie met extreem religieuze opvattingen... en de komst naar Veldhoven stuitte op veel verzet... Op Schiphol zijn de wachttijden vandaag opgelopen tot bijna drie uur voor de beveiliging, terwijl de afgelopen dagen de doorstroming juist goed verliep. Volgens een woordvoerder van de luchthaven zijn er veel minder beveiligers beschikbaar dan Schiphol had aangevraagd en dus zijn er ook minder beveiligingspunten open. Er passeren vandaag ruim 170.000 reizigers, 50.000 vertrekkers, 61.000 arriverenden en net zoveel overstappers. Ook morgen verwacht de luchthaven weer een piekdag. Bij overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van de moesonregens zijn in het noorden van India zeker 15 mensen omgekomen in de uitlopers van het Himalaya-gebergte. De slachtoffers vielen in de deelstaat Himachal Pradesh. De waterstroom was zo sterk dat er ook huizen werden meegesleurd. India heeft regelmatig te kampen met steeds heviger regenval met overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg. Het moesonseizoen loopt in het land van juni tot september. En het inreisverbod voor Russen in enkele Europese landen is volgens het Kremlin nazistisch. Minister van Defensie Shoigu noemt het niet toelaten van mensen met een Russisch paspoort nazipolitiek. Na een eerdere oproep van de Oekraïnse president Zelensky sloten de Baltische staten hun grenzen voor Russen zonder dat af te stemmen met Brussel. Polen en Finland volgden snel. Volgens Shoigu is het conflict in Oekraïne het gevolg van radicaal nationalistische politiek van Kiev die de Rusland-haat aanwakkert. Het weer opklaringen, Het koelt komende nacht af naar 11 tot 18 graden... bij een matige zuidwestenwind en in het noorden en westen een enkele bui. Morgen zijn er afwisselend zon en wolken met ook wat regen bij 21 tot 25 graden. Tot zover het Radio nieuws. Omdat het echt, echt, ik bedoel echt schoon moet zijn...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 like it is. Said you're sorry, you forgot on me Ask if I would take you back So you would prove your love to me I hesitate, I've heard these lies so many times before If you come back, just let me know You won't walk out the door You, if you won't I love it My destiny Of niet te luisteren naar Peter Sterrenburg in Peters platenparade tussen 7 en 9.